Roboot met het NOS-journaal. LTO Noord roept op zich te melden als ze stalruimte over hebben. In verband met de zwakke dijk langs het Eemskanaal bij Temboer en Woltersen geldt daar sinds vanochtend een verplichte evacuatie. Mogelijk moeten ook meer dan 2000 melkkoeien en enkele honderden schapen uit het gebied worden weggehaald. Volgens de boerenorganisatie is een snelle evacuatie noodzakelijk. De ANWB waarschuwt voor gevaarlijke omstandigheden op de wegen naar de skigebieden in de Alpen. In de Franse Alpen is in korte tijd veel sneeuw gevallen. Duizenden huishoudens zitten zonder stroom en er zijn verschillende wegen afgesloten. Er is verhoogd lawinegevaar in onder meer de plaatsen Savoie en Isère, waar veel Nederlanders komen. De ANWB weet niet hoeveel Nederlanders in het gebied op wintersport zijn. De Mont Blanc-tunnel was vanmorgen een paar uur dicht. In Oostenrijk is vooral in de westelijke provincies voor Alberg en Tirol veel sneeuw gevallen.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 De man van 22 wandelde bij Schemering over een 50 meter hoge klif om van het uitzicht te genieten. Hij gleed uit, kwam 30 meter lager neer en brak zijn enkel. Twee jongens die onderaan de klif aan het zwemmen waren probeerden naar de Nederlander te klimmen. Ze slaagden er wel in om de politie te bellen, maar kwamen zelf ook vast te zitten. Het duurde uiteindelijk vijf uur voordat de drie gered werden. De Nederlander is in het ziekenhuis geholpen aan zijn enkel. Het weer vanmiddag overwegend droog met stapelwolken en zon. De westen tot noordwesten wind neemt geleidelijk af. Naar matig tot vrij krachtig. Middagtemperatuur rond 8 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Vilo op de A20 gouda richting Hoek van Holland Door een ongeluk 5 kilometer bij Spaanse polder. Er zijn twee rijstroken dicht daar en daardoor loopt het ook vast op de A13. Van Den Haag naar Rotterdam tussen delft zuid kloppen het Kleinpolderplein staat 4 kilometer.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 Let's sleep. sleep I sleep too. Sleep twitch. Jeez. do do do do, do. No.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 Can buy a black honey sucker. I would never do not. I will light of be fair. Let me see what I don't get the light